NOS Nieuws van 10 uur. Gert Kuk met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten zijn drie mannen opgepakt... die op de dag na de presidentsverkiezingen... een aanslag wilden plegen op immigranten. Dat meldt Amerikaanse justitie. De drie zouden een appartementencomplex in Kansas hebben willen opblazen. Daar wonen zo'n 120 Syriërs. De mannen zouden lid zijn van een extreemrechtse militie. Ze wilden vier voertuigen vol explosieven... bij de vier hoeken van het gebouw tot ontploffing brengen. De FBI zegt dat het plan is vereideld na een onderzoek van acht maanden. Een vertrouweling van de overleden Thaise koning, Pumipon, is benoemd tot waarnemer van de monarchie. Hij functioneert als regent zolang de kroonprins nog geen koning is. Het gaat om het hoofd van de adviesraad van de koning, de 96-jarige Prem Tinsulanonda. Hij is niet officieel benoemd, maar volgens de Thaise regering is dat ook niet nodig. De gang van zaken vloeit voort uit de grondwet van Thailand. Na het overlijden van de koning zei de kroonprins dat hij nog geen koning wil worden... en wil eerst het Thaise volk de tijd geven om te rouwen. Op een klimaattop in Rwanda hebben 150 landen een akkoord bereikt... over het verminderen van broeikasgassen die vrijkomen uit koelkasten en airconditioning. Onder meer is afgesproken dat de VS en een groot deel van Europa... de uitstoot sneller verminderen dan de landen die economisch in opkomst zijn. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry... zijn de broeikasgassen uit koelkasten en airco's rampzalig voor het klimaat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 Het weer, de regen trekt weg, uit het zuiden brengt de zon door, het wordt 14 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig, 17 tot 20 graden, na het weekend wisselvallig. Dit was DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Opnieuw zijn er problemen bij de Merwedebrug op de A27 tussen Breda en Utrecht. Voor de brug bij Gorkens staat in beide richtingen 4 kilometer file. Dat levert richting het noorden een kwartiervertraging op... maar richting het zuiden is de vertraging nu al bijna een uur. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Oppakken. Wat? Gaan praten? Ja, ja. we gaan praten. Uh, uh, de, de muziek die laat nog eventjes verstik ja. gaan. Maar die, die komt uh, wel. Die kom lieve wel. mensen, hartelijk welkom. Dit is het programma Goedemorgen Zandvoort. U uh, hoort het waarschijnlijk al. Mijn naam is Pieter Jouwstra. En we maken er een leuk programma van. Want tegenover me zit medepresentator Gerry Rutte. Goedemorgen Pieter. Uh, en aan de techniek staat uh, Auke, uh, Auke Beuving... En we hebben natuurlijk een heel leuk programma. Ja. De koffie, Gerry. Ja, dat is zelfbediening op dit moment, nou, helaas. We. Maar Want we zitten niet in Hotel Hoogland, nee. we zitten in de studio. Ja. En daar vandaan gaan we dit programma presenteren. De redactie is van Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik... en eindredactie bij jou, Gerrie. Wat, wat hebben we op het programma staan? Nou ja, we beginnen het eerste uur beginnen we met uh, het Classic Concert. En dat is morgen, is Classic Concert... maar ook een speciale productie op 30 oktober. Toos Bergen is hier bij ons om daar alles over te vertellen. Daarna, uh, ja. er komt weer een nieuwe EHBO-cursus uh, uh, aan... Dat is, mooi. Uh, dat is mooi. En Martine Joustra, uh, hey, wel, ken jou ik. wel bekend... Ja, ken <laughs> ik. gaat ons daar alles over vertellen. En wij sluiten af het eerste uur... met een nieuwe uh, Zand, zandvoortse zanger... Die, die is doorgebroken in Nederland. Yves Berendsen. Zo. Oh. So. Gaat hij ook nog optreden? Hij laat iets horen van zijn laatste CD. Goed zo. En dan gaan we tweede uur in. En dan gaan we even wat politiek bedrijven. Want uh, blijven we in Zandvoort of gaan we naar Hardem... Niemand ja. die weet het. Ja, de gemeenteraad heeft besloten om de ambtenaren allemaal naar Haarlem te moeten. Eh, daarvoor komt de VVD hier langs. Ja. En die komen niet met één persoon, maar met de hele fractie, heb ik begrepen. Oh. Be Belinda Geursen, Jerry Kramer en Martijn Hendricks. En dan wordt het wederom spannend, want dan krijgen we het onderwerp durfsport in Zandvoort. Ja, ja. ja. ja je moet wel wat durven ja. om te kitesurven en... Hoge sprongen te maken als erg hoog zijn Koenig. En misschien kunnen we ook nog iets vragen aan de, aan de wethouder. Ook over de ambtenaren samenwerking. Ja, want He? die komt, de wethouder, die gaat daar een verhaal over vertellen. Gerard ja. Kuipers uh, over de durfsporten in Zondvoort. En dan krijgen we nog een Gerard Kuipers, maar dan zonder S. Ja. Dat is de vicevoorzitter van de, de seniorenvereniging. En die gaat vertellen hoe de stand van zaken is al daar. Kortom, een interessant programma. Uh, ik kijk even naar of er muziek is. Ja, er is muziek. Dan gaan we nu eerst even luisteren naar de openingsmuziek. Gooi de microfoons maar open, we gaan gewoon praten. We gaan wel door. Ik hoor geen geluid uit de speakers komen. Ook niet in mijn oortje. Geen muziek. De, Het we, is live radio, hè? Ja. ja. <laughs> Microfoon's aan. Wij gaan uh, gewoon met Toos praten. Ja, Toos Ik heb zoveel te vertellen. Ja. Secretaris-penningmeester van de Stichting Classic Concert Zandvoort. Het is morgen weer zover. Jij gaat weer een concert organiseren. Ja. Morgen hebben wij uh, een blazersensemble Septentriones. Ja. En zij uh, spelen onder andere een stuk uit de opera Carmen van Georges Bizet. Ja. Een serenade van Richard Strauss. Ja. En na de pauze uh, de crampartita van Mozart. Mooi. En, die, die, die en ja. dat is een, echt een schitterend stuk, vind ik zelf. Dat is de serenade nummer 10. De serenade nummer 10, ja. ja. Ja. Ik dacht al, uh, welke zou het zijn, maar het is nummer 10. <laughs> het is nummer 10, maar he ja, die heet de Krampartita. Ja, dus, ja. <laughs> eh, ja. Tos, als je zegt Septentriones, ja. dan denk ik aan zeven van Sept. Maar ik ja. heb het aantal medewerkers geteld, en dat zijn de vijftiende zonder de dirigent, ja. dan is het de 16. Dan kom ik niet aan Sept. Nee. Dat klopt, want het zijn uh, morgen 16 mannen en vrouwen... die voor ons gaan uh, optreden. Ja. En uh, nou, heb ik dat niet, zie ik hier in mijn boekje staan... maar het heeft iets met een sterrenbeeld te maken. Zo. Oh. En jij hebt het voor mij mooi opgezocht. Dank je wel, Pieter. Dat is heel fijn. Uh, Septentrionus is Latijn... Voor het Sterrenbeeld, de Grote Beer. Dus ik zat al een oh, beetje je in de richting. Ik zat al zat goed, ik wist het nog van de vorige keer. Uh, enerzijds heeft het te maken met Sterrenbeeld, de Grote Beer. en anderzijds met de Noordenwind. En het Blaasorket, dus wind, hè, dat is van blazen. Dat, uh, nou ja, dat is ook. heeft daar dus ook mee te maken. En Septentrionis is opgericht in de Sterrenbuurt en de planetenbuurt in Amsterdam-Noord. Leuk en de meeste om te, ja, leuk dat, om heel dat heel te weten. Ja, ja. Ja. En de meeste leden komen dus allemaal uit Amsterdam-Noord. En dat, uh, Ik kom zelf ook uit Amsterdam, dus dat doet me deugd. <laughs> Thuis in de strijd. Ja, nou, nou nee, ik kom niet uit Amsterdam-Noord. Maar de planetenbuurt en de sterrenbuurt, die ken ik wel, ja. Morgen is dat concert, ja. een, een mooi, belangrijk concert. Dus iedereen wordt opgeroepen om naar de protestantse kerk te komen. Absoluut, absoluut. De zaal gaat open om... Half drie. En dan... Drie uur begint het concert Half en de drie. toegang is slechts vijf euro. Ja, dat is belachelijk laag. Ja, ja we, doen, we kunnen het er nog steeds even mee doen. Uh, ja, gaat hoe het, lang het wel dan? met de financiën? Lukt nou het? Lukt ja, het? ja, weet je, ja... Dat is een beetje de vraag van moet je uh, ook dit bedrag weer omhoog? Want het was natuurlijk een van onze doelstellingen toen wij begonnen in 2000 om de concerten gratis aan te bieden, maar dat gaat dat dus gewoon niet lukken. Weer. Gaat gewoon niet lukken. En, uh, uh, maar, maar dit kamerorkest... kan je het huis wel noemen, uh, treedt op in de hele wereld, uh, in heel Europa. Uh, ja, ja, ja, ja. Ja, wat dat betreft zijn wij best wel uh, internationaal bezig, hoor. Ja. Want uh, de, de, um, ja, de. Muzici die bij ons langskomen. in die 16 jaar dat we nu al bezig zijn, hè? want het is al ja, ja. 16 jaar. Uh, komen echt eigenlijk van over de hele wereld. Ja. Dat is. Uh, heel toevallig had ik gisteren. Uh, Jozefine Stoppelenburg nog aan de telefoon. Die belde, die ja, was ja. over uit Amerika. En die belden mij van, uh, goh, gaat het met klassieke concerts en uh, Wil ze weer wanneer kunnen gingen? wij weer keer <laughs> met haar zus samen, de zusjes Topplemberg, ja. uh, in uh, in jullie concertserie komen? En? Ik zeg, nou, dat zal waarschijnlijk 2018 worden, want 2017 hebben we al vol. Nou ja, echt? Wat? Ja, ja, ja, we zijn druk bezig met ah, ja. volgend jaar en uh, 2017 nog op één toezegging na zitten we al weer vol. Ongelooflijk. Dus het is, uh, ja, dat is geweldig. Dus maar dit is het concert voor morgenmiddag? Ja, morgen. Maar 16 je, oktober. Maar je gaat nog iets organiseren? Ja, ja, we hebben natuurlijk ook onze jaarlijkse grote productie. Ja. En dat is op 30 oktober. In de, dat is in de katholieke kerk. Omdat die toch wat meer ruimte heeft dan de protestantse kerk. En we daar ook wat meer mensen in kwijt kunnen. En... Uh, ja, met een grote productie heb je meestal of een koor en orkest. En dan is het hervormd. Dan, dan is, is de daar kleine. gewoon wat meer ja. ruimte. En, uh, dan nou. gaan we dus een, een uitvoering doen van de Missa Criolla van Ariel Ramirez. En de Camina Burana oh. met het groot, klein en kinderkoor van de Voice Company. Over hoeveel mensen oh. praat je dan? 140 man. Zo. Of, of ze ook alle 140 komen, weet ik niet. Dan maar zit de kerk al vol. He? Dan zit de kerk al vol. Zit de kerk al vol, ja. ja. Moet je laag gaan. Dat moet dan allemaal daar op het podium in de absis. Maar dat gaat wel lukken, hoor. Dat, beetje bij elkaar op z'n nou, Ja, zitten. Beetje lekker warm tegen elkaar aan. Dat ja. uh, komt, komt allemaal goed. goed. Maar dit is natuurlijk een hele bijzondere productie. Ja, dit, is, dit blijft, met, zeker met de Camino Burana... Blijft ja. nog altijd bijzonder en mensen hebben het nog steeds oh, ja. na 16 jaar over. van in, in de regen? Of, of in de regen, plek. op het, of het Venemaplein. En, ja. en, nou, kunnen jullie dat niet nog eens een keer doen daarbuiten? Nee, dat gaan we niet nog eens een keer doen, want dat kost gewoon ja. zoveel ja. geld. Ja. En dat, dat gaan we niet meer doen. Dat gaan we gewoon niet meer doen. Maar dit is ook. Uh, maar wanneer is deze grote productie? Op zondag 30 oktober. Ja. En wederom kerk open om half drie neem ik ja, aan. Ja, kerk het begint ook om drie uur het concert. Kerk open om half drie en de toegang is hier wel iets meer dan uh, dan uh, op de kerkpleinconcerten. Hier is de toegang 20 euro, want en dit de kost gewoon. Die is, die is al van start. Ja. En waar kan je kaarten krijgen? Je kan Kopen. bij Kaashuis Tromp kaarten uh, krijgen. Grote je kan uh, kaarten krijgen door overmaken op de bank. En dat is bankrekening dat van Toos. Dat staat hier... Nee, niet mijn bankrekening. Oh. bankrekening. Nee, laten we dat maar niet doen. Bankrekeningnummer van klessenconcerts. Ja? Dat staat hier niet op, maar dat maakt niet uit. Heb ik dat hier toevallig? Uh, ja, dat heb ik hier. Maar goed, het is wel heel erg uh, ingewikkeld. Omdat, uh, Jongens, ga lekker naar Peter Tromp en neem ga een stukje daar, mee. Of bel mij en uh, dan reserveer ik de kaart. En wat is jouw telefoonnummer, Toos? Dat is 06... Ja? 518 ja. 538 14. Ik herhaal 06 518 538 14. Ja. Loopt het al, de, de verkoop? Ja, ja, jou, ja. ik neem morgen neem ik ook een stapeltje kaarten mee naar de kerk. Dus uh, mensen oh, kun kunnen morgen bij kopen. het concert ook al uh, kaarten kopen. Ik verdenk twee idee. drukke evenementen voor jullie. Ja, ja, een druk, uh, druk uh, maand, ja. Maar dat geeft niet. Houdt was van de straat. Ik ben nu met pensioen, hè, dus. Uh, oh, oh. <laughs> Ze weten me te vinden, hoor. Wat is de rest van het jaar voor het programma, november, december? Uh, we hebben in november het uh, Symfonieorkest Haarlem, onder leiding van Nicolas Devens. Ja. En uh, we hebben het kerstconcert dit jaar met het Kinderstrijk. Orkest Divertimento. En hoogstwaarschijnlijk is daar ook een kinderkoor bij. Dus dat wordt, Zondag, uh, dat wordt heel mooi. Mooi. Ja. We gaan eerst naar morgen toe. We gaan eerst naar morgen. Het lijkt me heel verstandig. Stapje het, voor stap. Ik kan het moeilijk uitspreken. Septentriones. Heel goed, Pieter. Septentriones. Nou, ik heb ook geoefend, uh, Gergie. Ja, ik hoor het, Pieter. En dan gaan we naar 30 oktober. Het grote feest in de Agatha-kerk. Ja, mooi. Ja. Uh, en dan uh, kunnen we luisteren naar de Misa Criola, Criola en de Camina Burana. Ja, en het uh, Boliviaans muziekgezelschap Yatianya is al ingevlogen. En uh, die gaat dat begeleiden, hè, de Misa Criolla. Ja, dat is een... Ik heb het eerder gehoord. Die komen uit Bolivia. Ja. Ik heb het eerder gehoord, was er ja. ook zo'n groep bij. Ja, klopt. Dat was in 2000. Of 2006, dan durf ik het niet meer zeker te zeggen. En dat was in de Protestantse kerk ook, ja, met hebben ze het gedaan. Toen was het zo vol en dat de mensen zaten op uh, de op, spreekstoel. Ja, en de vuilnisbak werd uit, uh, ja. <laughs> uit de keuken gehaald. <laughs> om nog iemand op uh, ja, die niet kon blijven staan, om nog op te zetten. Ja. Ja. <laughs> het is echt ongelooflijk. Ja. Dus we hopen weer dit jaar ook. Uh, om het goed. Volle bak. We om. wensen je erg veel succes toe. Dank jullie wel. En uh, luisteraars, geniet ervan en ga morgen naar die kerk. Ja, Want uh, u gaat iets heel bijzonders. Al kom uh, je op. alleen maar om een kaartje voor de Carmina te nou, kopen. Nou, bedoel ik. Ja, precies. <laughs> ja. Dank ja. Dankjewel je wel voor je komst. Vraag gedaan jullie bedankt. En uh, veel succes. We kunnen nu luisteren naar La Fortuna. Een, uh, een stukje uit de Carmina. Mooi. Weer een voorproefje van de, de Carmina. Mooi hè, Pieter? Mooi hè? He? Ja, het is ja. mooi, maar ik heb het al vaker gehoord ik ook. in de kerk. Ik en ook. het is spectaculair, maar zeker met zoveel mensen. Dus nogmaals, eh, op zondag 30 oktober is het grote concert in de Agatha Kerk. Ja. Koopkaarten bij Peter Tromp. En eh, komt allen. En komt allen. Ja, en dan komen we op een heel nieuw onderwerp. Ja. Het uh, Nederlandse uh, Rode Kruis heeft uh, in de afgelopen weken veel publicaties uh, geplaatst. Uh, over uh, tekort aan ERBO's in ja. Nederland. En ja, ja dat ja. maakt dat je toch een beetje he? zorgen. Ja. Hè? Dat, uh, dat ze zeggen: van, er kan van alles misgaan. Maar hoe dat, zou dat nou komen eigenlijk? Ik, ik weet, een ja, ERBO-cursus volg je toch voor een ander. Niet voor jezelf, maar ja. om een ander te helpen. helpen ja. En uh, ik vraag me dan af: op scholen, onderwijzers, leerlingen, daar gebeuren ongelukken. Uh, sportverenigingen, er gebeuren ongelukken. Overal oh, eigenlijk? Op de berichtsclub. Iemand kan oh, een harteval ja. krijgen, ja. wat dan ook. Wat doe je? Wat doe je dan? En we weten allemaal 112 bellen, maar dan houdt het op. Maar die tien minuten dat iemand dat is een hartaanval heeft, uh, ja. dat meet te laat. Ja. Dus het is van levensbelang dat eigenlijk iedereen weet wat, wat hij moet doen en niet moet doen. Ja, en we hebben een specialist aan tafel. Ik ken haar toevallig goed. Uh, ze, geeft, ze geeft les, uh, ze is instructeur, ze doet examens in Noord-Holland en ze vliegt overal naartoe. En dat is uh, toevallig mijn dochter Martine. Uh, welkom. Goedemorgen Martine. Ja, uh, ik zeg net een paar dingen. Scholen, sportverenigingen, uh, verenigingen of gewoon thuis. Ja, of gewoon op straat. Op straat. Ja. En, en iemand die krijgt een harteval, hoe zie je dat? Hoe kan je dat constateren? Of een verstikking of wat dan ook. En wat moet je dat doen? Eén en twee is in ieder geval goed. Maar, ja, maar altijd goed. Maar je bent wel tien minuten te laat dan. Als uh, het een hartaanval is. We zijn niet altijd op tijd natuurlijk. Nee, dat hè? is wel vervelend ja. vervelende is antwoord. De ambulance is er natuurlijk niet meteen. Hè? Nee. Dus de eerste tien minuten moet je wel wat doen. Ja. En het is niet in paniek het... raken. Rustig, blijven. Ja. Ja, rustig maar, blijven. Maar wat dan? Maar dat, ik wil nog even terug naar het onderzoek waar jij net in yeah. begon, Want dat onderzoek uh, is gedaan. En dat blijkt dat uh, wie een EHBO-diploma heeft... dat daar ook nog maar de helft van gaat helpen, werkelijk. En de, is andere, dat zo? Ja. Ja. En de andere helft uh, slaat toch dicht, raakt in paniek... of denkt van nou, ik wandel toch even door. Oh. Maar van de mensen die helemaal geen EHBO-diploma hebben... gaat maar een kwart helpen. Dus het is toch nog steeds dat het heel erg ingewikkeld is om wat te gaan doen. Mensen zijn bang, denk ik. Ja, hè? ja. Ja, het is natuurlijk ook. Het, het komt nooit uh, aangekondigd. Het overkomt je. En dan uh, ja, is het paniek en eng. En wat dan? Ja, dat is altijd lastig. Maar het is dus wel, als je een EBO-cursus hebt, zijn er nog wel weer veel meer mensen die dan weten wat ze moeten doen. En die ook gaan helpen. Dus maar, ons maar, advies maar, is ook allemaal: ga ja, een cursus ga de doen. En neem nou even een praktijkgeval. In, ja. uh, uh, in de Louis-Daviskeré, de Blauwe Trim. Uh, daar zijn verenigingen werkzaam. Uh, sommigen zijn. Uh, Behoorlijk grijs gehotten. Mannekoor. Mannekoor. Laat het over met, muziek met mijn hebben. Mijn vrienden. <laughs> Opeens is er een hartenvol En ja. wat dan? De, ja. Ik weet dat er een AED zo'n zo uh, zo koffertje hangt. Ja, precies. En ik weet ook dat het mannekoor echt top... Uh, afgelopen winter bij mijn cursus heeft gevolgd. Dus zes geen man bestuur. Dus die weten wat ze moeten doen. Ja. Ja, echt top. En anderen? Ja, die, die dus niet. Die kijken misschien televisie met IR of zo. Of weet ik wel wat. Maar... <laughs> Nee, het is echt top als je dat gaat doen, een cursus. Want het is van levensbelang nogmaals. Ja, nou, hiermee kan je iemand zijn leven redden. Kun je in een bedrijf, ja, daar worden mensen verplicht... Hè, ook om een uh, EHBO te volgen? Nou, dat, is, of, of dat niet? is BHV, dat is bedrijfshulpverlening. Maar zit daar geen EHBO nee, bij? Nee, dat doe je... Uh, vrijwillig ook. Nee, nee, nee, zes uur levensreddende handelingen. Oké. Okay. Dus dat is alleen maar reanimeren en AED-gebruik eigenlijk. En al het andere dus niet. Oké, okay, dus uh, wonden of uh, Nee, of, precies. Botbleuken, kneuzingen. Uh, nee. Dat mag je dan ook niet doen? Jawel, iedereen mag helpen naar nou goed dunken. Ja. Tuurlijk, je mag je kind ook helpen. Je moeder mag je helpen. Je, het is alleen fijn als je een cursus hebt... dat je wat beter weet wat je wel en niet kan doen. Dus Want sommige dingen die, ja. zijn niet zo slim om te doen. Er ja. zijn nog steeds mensen die brandwonden smeren bijvoorbeeld. Ja. Dat is echt niet slim. Nee. Nee. Dus je zou eigenlijk al bij... Uh, op de school, op de lagere school... al moeten beginnen met... Met EHBO, ja. misschien heel kleinschalig. Of ja, het rode kruis promotor, ja. jeugd-EHBO. Ja. Groep 7 en groep 8 van basisscholen, daar is een hele mooie cursus voor ontwikkeld. Uh, en uh, ja, het ontbreekt alleen aan vrijwilligers om die allemaal op alle scholen dat te geven. Dat is het. Dus niet. Zijn de ja. onderwijzers van de scholen allemaal EHBO? Hebben ze een diploma? -diploma? Nee, nee, nee, dat hoeft helemaal niet. Per school moeten er één of twee BAV'ers zijn. En dat is voldoende, mm. volgens de wet. Ja, ja, maar zou het niet raadzaam zijn? Natuurlijk, kijk, ik vind dat iedereen zijn EWO moet halen. Ja, ja. en zeker als je met kinderen werkt. Ja. Uh, dat is wel de ja. doelgroep waar veel regelmatig ongelukjes gebeuren. En gelukkig niet altijd meteen levensbedreigend. Maar ja, ik werk zelf op een school. En we hebben echt wel wekelijks uh, een bloed, een kneuzing, een, een, een, een ja. bloedneus uh, ja. of een gebroken been. Ja, ja dat gebeurt. Ja, en, en wat dan? als het Bij jou is dan goed geregeld, maar bij ja. onze scholen een botbreuk? Ja, ik weet niet hoe ze het doen. Ik denk dat, dat er dan wel iemand is die logisch nadenkt, gaat kijken wat er nodig is. En indien nodig, één in twee belt. Ja. Goed, dus <laughs> een, een belangrijke, eh, nogmaals: een HBO cursus volg je voor een ander, niet voor jezelf. Nou, ik vind ook voor jezelf, zodat je weet wat je moet doen. Nou, als nee, je, je daar hart, toch staat. Als je een krijgt. Ja, nee, maar en, oh ja. Ik, ik zie dat jij een hartafval krijgt en ik kan niks doen. Dat is toch vreselijk voor mezelf? Ja, precies. Ik ja. vind het voor jezelf dat je nee, je als je zelf voelt een hartafval krijgt, is het toch ook wel fijn om te weten... Om te, wat herkennen, te herkennen en te doen. Zijn, precies. Lijkt mij. Ja, hoor. Ja. Toch? Ja, absoluut. Nou is daar een cursus voor. Ja. En dat is niet alleen maar verbandjes aan. Oh, jeetje. Moet ik helpen? Gaat goed? Ja. <laughs> een afstapje. Ja. Uh, nou gaat het uh, niet alleen om, uh, om, om verbandjes leggen. Nee, het gaat om het hele pakket. Dit is een, een complete cursus. Ja. Waarbij je leert reanimeren en de AED gebruiken. Dat koffertje waar je het net over had. Maar ook de bloedneus, ook de, de wonden, ook de botbreuken, alles. Dus het is een, een cursus van twaalf avonden. Twaalf avonden. Twaalf avonden. Uh -huh. Elke maandag van 8 tot 10. Waarna je het echt ook officieel afsluit met een, uh, met een examen. En ook een, echt een, een gecertificeerd diploma krijgt. En je bent streng als je zegt twaalf avonden. Ook inderdaad, twaalf maal avonden aanwezig. Ja, mocht het zo zijn dat een keer iemand niet kan... dan wil ik daar wel even naar kijken of ik het huiswerk mee kan geven. Uh, maar het is zeker de bedoeling dat je 12 dat je avonden komt, of elf. Maar als je zegt, ik kan er maar zes, dan hoef je er niet aan te beginnen. Kijk, dat, dus, is, de, dat dus, is duidelijk. Dat is duidelijk, ja. En dan hangt er ja. ook een prijskaartje aan. Hè, ja, de opleiding kost 200 euro. Ja. En nu is het uh, in Nederland zo dat de zorgverzekeraars... dat ook heel erg belangrijk vinden. Ja. Dus dat bijna alle zorgverzekeraars... In ieder geval 50 maar er zijn ook een aantal die geven 75 terug. Het vergoeden ook. Het is vergoeden. Ja, dus dat is op zich ook alweer een, ja. uh, een, ja. een goede... En, en als je lid wordt van het Rode Kruis? Ja, en, en met lid worden bedoelen we inzetten gaan doen. Dus ja. vrijwilliger wordt bij ons. Dan krijg je ook weer een gedeelte daarvan terug. Ja. En inzet doen, dat betekent ook op het circuit. Dan sta je vooraan bij de races. Absoluut. Dan kan je Max Verstappen zien volgend jaar. Kijk, dat bedoel ik. Je ja. kan hem nog een handje geven. Ja. Ja. ja, dat wil jij ook wel, hè? <laughs> ja, maar als je het circuit niet leuk vindt... want er zijn ook sommige mensen die zeggen... nou, dat circuit vind ik niks. We hebben natuurlijk inzetten overal. We staan ook bij een jaarmarkt. Uh, we gaan ook bij de wandelvierdaagse helpen. We gaan ook bij de schoolvoetbaltoernooi... Gewoon aardappeltoernooi helpen. Wereldkampioen is gewoon aardappelschullen. Zijn wij ook. zie ja. ik al die vingertjes eraf. Precies. En bij garnalenpellen denk ik ook. He. Ook. Maar ook bij het kitesurfen, bij de zaalvereniging bijvoorbeeld. Die inzetten zijn zo divers. Dat, er is altijd iets wat je leuk vindt. Wat is de minimumleeftijd? De minimumleeftijd is 14 jaar. En tussen de 14 en 16 moet je wel toestemming van je ouders hebben. Ja. ja. Maar dan sta je inderdaad voor aan bij het circuit. Ja, klopt. Hoef je geen kaartje te kopen. N uh, nee, dat klopt. <laughs> en sta je in een mooi pak. Ja, val je goed op. En je kan overal zo doorlopen, zonder kaartcontrole. Ja, dat is ook weer een... Ja, doorlopen. nee, dat is een voordeel. Dan heb je die 200 euro er zo uit. Ja, dat ook, ja, ja. Ja, Martine, kun je ja. eigenlijk ook een onderdeel uh, kun je volgen? Zeg maar, waar we nou, dit keer hadden. niet. Nu Eén is het niet. echt een complete cursus. Oké, okay, want ik heb het nu over uh, reanimeren. Ja. Omdat dat toch de laatste tijd toch heel erg... Ja. Ja, Klopt. Dat doe ik ook altijd, maar dat doe ik dan weer na de cursus. Dan gaan we weer een aantal losse reanimaties en AED-cursussen geven. Dat ja. hebben we het afgelopen jaar ook gedaan. En het, het, ik vind het het prettigste als we dat voor een groep doen. Bijvoorbeeld voor het mannenkoor, als ze bij mij komen. Ja. Uh, met een vraag van, ik heb zes mensen. En dan kunnen we ook zes mensen gericht een hele avond goed trainen. En dat heb ik ook gedaan voor vrijwilligers van het, het Stansvoorts Museum bijvoorbeeld. Het is dus geen probleem, dat kan altijd. Okay. Alleen we gaan nu weer even een hele cursus geven. Twaalf avonden. Ook omdat alles? wij zelf ja. vrijwilligers nodig hebben. Dus we uh -huh. zoeken ook echt. Uh, je mag natuurlijk ook komen als je het voor jezelf hebt. Maar we vinden het ook leuk als mensen daarna bij ons willen komen diensten draaien. Uh, en dat is echt een goed opgeleide, een hele cursus. Maar die hebben jullie nog nodig? ook. Ja, uh, steeds. ja we kunnen altijd goede vrijwilligers gebruiken. Doe maar een gebruiken. oproep. Uh... Ja, nou graag. Schrijf je in op de cursus. Ja, nou, <laughs> een voorbeeld. Onze te techneut, de jongste medewerker van ZFM. Thomas. Ja, Thomas. Thomas die hier altijd uh, plaatjes staat te draaien. Uh, wat zal hij zijn? 14 nu? Ja, hij is nu 15. Nee, 15, ja, ja, ja. 15 hij was 14 toen ik zei, 'Namen'. deze. Nou, en die heeft RBO gedaan. En die zie ik in de rode kruispak op het circuit staan. En bij andere evenementen. Nou, okay. ja, ja, ja. Dus uh, leeftijd is uh, geen rol. Uh, je kan al jong eraan beginnen. Ja. En jong kan je al mensen helpen. Dan, ja, absoluut. Uh, absoluut, ja hoor. En die, die jonge gasten zijn ontzettend goed te trainen. Die, die zijn zo enthousiast en welwillend. Dus ja, dat gaat als een trein. Ja, Dat betekent dat we ook oudere mensen nog kunnen gebruiken hoor. Ik bedoel, ja, ja, niet alleen is, maar nee, jong, maar het is grappig, echt ja. Ja. voor iedereen. Ja. En zit daar niet een, een, een, een, een, een maximum aan, aan? Of hoeveel mensen kunnen er die cursus volgen? Nee, dat maakt we, niet zoveel we, uit. We kunnen wel een grote groep uh, okay. uh, hebben. Dan zorgen we voor extra instructeurs. Dat gaat goed komen. Ah. Um, wat, wat wel belangrijk is, is dat je wel fysiek enigszins in orde bent. Want je moet wel op je knieën kunnen, je moet wel kunnen reanimeren. Ja, ja. Dus mensen die echt uh, met een stok lopen Beetje en op latere dingen... dat, dat de... wordt wel heel erg lastig. Ja. Ja. Goed, dan hoef ik dus niet mee te doen. Loop jij met een stok? Nee. Oh. <laughs> <laughs> heb jij een EHBO-diploma eigenlijk? Ik heb het laten verlopen, heel lang ik geleden. Ik ook, ja, want je moet het elk jaar, de de jaar doen, hè? Bij, ja, elke twee ja, jaar wordt hij bijge ja, ja, weer bijgetekend... Ja. en dan kijken we of je nog competent bent, ja, ja of nee. Dat ja. Heb ik ja. ook nooit meer gedaan. Dus. Zonde. Ja, Wanneer ja. begint de, de cursus? De maandag na de herfstvakantie. Maandag 24 oktober ja. op het Rode Kruisgebouw. Dat is aan de Nicolaas Beetslaan. En dan twaalf maandagen van 8 tot tien. Ja. Kosten zijn 200 euro... En uh, ja, het liefst opgeven bij mij via de e-mail. Nou, zeg eens, wat is je e-mail? mejouwstra.hotmail.com Nog een keer. mejouwstra. Jouwstra, ken je? at hotmail.com <laughs> Kunnen ze nog telefoon? Ja, ja dat maar kan, bent... maar ik ga van de week naar Barcelona... en dat wordt wel hele dure belkosten. Oh, okay. Leuk. Gewoon Leuk. Via, via de e-mail... mejouwstra. at hotmail .com. Heel goed. Ik mag uh, hopen dat je hartstikke vol komt te zitten... Ja. Gezellig. Want het is niet van jou leuk, maar het is ook voor ons allemaal zondvoerders van belang. Ja, en voor het Rooier fijn. Dat, dat we in ieder geval op tijd zijn als er een ernstig ongeluk Absoluut. is. Want het gebeurt nog steeds. Op school, in de ja, vereniging. Ja, en dat zal ook niet stoppen. Ja. Dat blijft altijd ja. gebeuren. Ik vind het heel belangrijk. Ik hoop dat zondvoerders weer veel EHB-overs krijgt. Ik ook. Martine, enorm bedankt. En veel succes met de cursus. Ja, dankjewel. Dankjewel, Martine.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 I'm Morgan, ja, ja en en Claudia, ja. uitstekend gedaan. En ja, waarom moet je dan toch trots zijn... dat we zulke goede zangers en zangeressen in Nederland hebben... Ja. die met dit soort muziek komen. en Ja, ik, ik voel me opeens erg verlegen worden... want we <laughs> hebben aan tafel een man zitten. Uh, jongen, Yves, een jongen. Yves Berense. <laughs> en ja, dan ben je toch een beetje stil... want deze man die is uh, jongen, ja, man. Ja. Jonge man. Uh, 1993 geboren... Uh, uh, die, die verovert de heel Nederland. Ja. Uh, en misschien zelfs al buiten Nederland. <racht> ja. Ze plaatsen top 1, uh, wint alle prijzen ja, die er maar he? te winnen zijn. En daar zitten wij bij aan tafel. Ja. <racht> ik ga straks wel ik die vragen, hoor. Ja, goed, Pieter. Ja. Want, ja, uh, uh, uh, uh, uh, dan kom je op een gegeven moment toch in de absolute top van de artiestenwereld terecht. Ja, en ja. Je zit hier zit die. Ja. Zo. Ja. <racht> <racht> ik heb het een handvogging, <racht> Nou, ja, Yves, daar, daar is hij, ja. Yves, hoe is het begonnen? Uh, heel nou, simpel. ongeveer drie jaar geleden. Hoeveel? Drie, drie jaar geleden. Toen ik... Uh, nou, het is eigenlijk... Je moet heel eerlijk zijn, het is iets, iets, iets langer geleden. Ja. Ik werd 18. Nou, ik ben nu bijna 23. En toen ik 18 werd, zong ik voor het eerst eigenlijk echt, echt een liedje op mijn verjaardag. En waarom ik een... kwam het opeens zomaar op? Ik, ga nou, wat ja, ik, ik, ik vierde mijn verjaardag in. Het, ik, had, ik had een aantal mensen uitgenodigd. En er was ook een, was ook een zanger. En, uh... Dat was in een etablissement in Zandvoort. Ja. Ah, ja. De klik. In de haltestraat. Ja. <laughs> Klopt. Je mag niet klikken, maar het was een ja, toe. Toe ga ik <laughs> Uh, nee, dus uh, zodoende was daar ook een zanger aanwezig. En uh, nou ja, het, het was gezellig. En ik, ik, ik hou sowieso van huis uit al uh, ja, heel erg van zong muziek. Zong je al als, als nee, jongetje? Nee, nee, nee, ik zong nee. nog nooit. Nee. Ook niet in de badkamer. Oh, oh, okay. Nee, de ook niet. Ook nooit. Oh. Nee, ik had totaal niet uh, uh, toen ik jong was het idee van... Uh, dat vind ik leuk of uh, daar wil ik iets mee doen. Nee. En gewoon uh, ja, uit het niets dacht ik... Nou, ik ik pak gewoon een microfoon meer in een soort lallige bui. Je had gedronken. Om ja, ja. Ik was ja, ik had uh, gewoon werk, ja, ik al wat op. Ja, dat mag als je jarig bent, als je ja, wordt. En zodoende uh, ging ik dus uh, ja, dus zingen en toen kwamen ja uh, daarna een aantal mensen, me toen die zeiden van, uh, nou, dat doe je best leuk. Ik had zoiets van ja, het wel weet je. Die waren ook dronken. Die waren ook dronken. Ja. <lacht> Nee, en toen, maar ik moet je wel eerlijk zeggen, ik vond het wel heel leuk. En zodoende ging dat een beetje rollen dat ik eigenlijk wel eerst gewoon een microfoon pakte. Ja, het klonk goed gewoon ook. Nou ja, goed, ja, ik weet niet of het toen de tijd goed klonk. Een aantal mensen zeiden van wel. Mensen vonden het leuk. En zo, ja, nee, ik vond het ook leuk. En daaruit kwam eigenlijk gewoon een eerste optreden, ook bij de Kliksbaan op Koninginnedag. Ja. En maar wat je het... studeerde ook nog op dat moment? Ja, klopt. Ja, ik heb uh, hotelmanagement gestudeerd ja. in Amsterdam. En eigenlijk het laatste jaar dat ik dat deed, kwam ik... Of nee, sorry, ik, ja, Toen ik in het tweede jaar daarvan zat, uh, was ik achttien. En een beetje die laatste jaar kreeg ik, kwam ik een beetje met, ja, met het zingen in aanraking. En ik heb het uh, gelukkig allemaal, allemaal afgemaakt. En uh, ik heb het, ik heb het uh, papiertje in mijn zak. En uh, eigenlijk... Dus ik kan altijd nog de hotels in. Ik kan altijd ja. nog de hotels sowieso Sowieso de hotels in, hoor. Maar om echt te, te werken ook nog inderdaad. En um, ja, toen, ja het laatste jaar kwam ik daarmee in aanraking En toen heb ik het, ja, toen ik, toen ik mijn papiertje heb gehaald... Uh, ben, ik, ja, me, ja, ben ik me erop gaan storten. En nu Op het twee, drie jaar later, ja, ja nu is het echt, echt, echt mijn baan. En het is eh. Nederlandstalig, hè, Yves? Uh, de liedjes die ik maak is wel is uh, maak, je ze maak je ze zelf? Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee nog niet. Okay. Maar je hebt een repertoire van vroeger, mensen Zoals Tom Jones. Ja, ik zing in, in, in, uh, in mijn setlist heet het dan zeg maar gewoon een optreden van ongeveer 35 minuten. Doe ik inderdaad ook Engelstalige liedjes. De liedjes die ik uitbreng zijn wel Nederlandstalig. Ja. Maar ik merk ook de, gewoon in, in de kroegen en feestzalen dat liedjes van onder andere Tom Jones en weet je de. Engelstalige, een beetje discoliedjes... die slaan altijd wel aan. Ja, je, je, je blijft en, uh, rustig... Ongelooflijk uh, uh, ongelooflijk zo'n ster. Maar je hebt met een heleboel mensen... al op het podium gestaan. Ja. Ja. ja, ik heb wel met een heleboel mensen op het podium gestaan. Ja, ja, klopt. Nou, afgelopen, natuurlijk afgelopen begin september... toen ik de uh, prachtige, uh, ja, prachtige award mocht winnen. Uh, met onder andere Vertel. Marco Besaat... of Guus ja, nee, ik, ik, ik, ik was genomineerd voor een uh, ja, best wel grote Nederlandse muziekprijs. Ik weet niet of de, ja, de meeste mensen er we misschien wel eens van gehoord hebben. Buma Stemmera oh, uh, De awards daarvan. En uh, -geloof ik geloof iets van acht categorieën. Waaronder beste album, beste single, uh, lifetime uh, achievement award. En dat soort dingen. En ik was genomineerd voor... Uh, ja, ik, ik vind het een van de leukste categorieën. Uh, grootste talent van, uh, die, ja, van dit jaar, 2016. Samen met nog twee anderen. En uh, ik was eigenlijk blij verrast dat ik was genomineerd. Want ik had het totaal niet verwacht. Echt niet, het klinkt mm -hmm. cliché. Maar had je er wel eens van gehoord? Ja, ik had er wel eens al van gehoord. Want ik was er vorig jaar, of tenminste, ja, dat, dat jaar ervoor al geweest als gast. Ja. Gewoon uh, om, om, om, ja, om, om bij aanwezig te zijn. Ik ging daar dat, dat jaar weg. Toen dacht ik, nou, gaat allemaal wel goed. Volgend jaar misschien wel een Stankt. categorie uh, voor <kwij deposited> mij. Had ik nog niet echt... Uh, dacht hem niet heel erg aan, maar en toen drie weken uh, voor uh, voor ja voor deze, voor deze Buma Awards kreeg ik door dat ik genomineerd was en uh, dus ik was ontzettend blij ja natuurlijk en het ja. ook nog winnen dan ja, ja. Dan, dan, dan is helemaal natuurlijk en met wat uh, met, waar heb je mee gewonnen met een met een je oeuvre of met gewoon een nee mire... met gewoon het feit We zijn door het door het door het uh, door mensen uit het vak, dus uit de Nederlandstalige industrie... die, die, die maken die nominaties. En die hebben drie, uh, ja, drie wat jonge jongens aangewezen... gewoon uh, als zijnde ja, opkomend. Stormend. talent. Aanstormend. Uh, ja, die, ja, die ja, die wat goed doen, zeg maar. Kan je je voorstellen dat onze zondwortsbevolking... de luisteraars nu nieuwsgierig is om jouw stem even te horen? Hoe dat klinkt. We hebben een cd'tje op liggen. Welk nummer zou je willen draaien? Ehm... Uh, ja, het liedje wat ik heb meegenomen is eigenlijk mijn laatste uitgekomen single. Is eigenlijk wel een liedje dat voor mij nu en uh, al dus zo'n drie maanden geleden is het uitgekomen. Heel veel heeft gedaan, want ik uh, kom op verschillende plekken in Nederland. Ik was in, kom in Groningen en in Bergen op zo'n waar, waar ik gewoon merk dat ja, mensen een uh, meezingen. Oh, leuk. Dus dat doet het, ja, doet het ontzettend goed. En, uh, dat heet? Het heet Zin in jou. Ja? ja. Ja, ja. Je, je keek je kijkt me lachend aan. Deze avond. Zin in jou. Ja, Pieter. Ja, ik, ik word er toch een beetje stil van hoor. Maar nou is het natuurlijk zo bij de opname van een liedje. Kan je van alles doen met knoppen en ja. schroeven en weet ik veel. Wat geluidseffecten erin. Om het wat mooier te maken. Ja, maar, maar hoe is nou zijn echte stem? Ja, ja, Want hij heeft ja. natuurlijk een heel beroemd lied gemaakt. Dus hij is meteen in de top gekomen. Absoluut de top van ja. Nederland, maar ook daarbuiten. En dat is uh, dro Droomvrouw. En zit ondertussen te hoesten en te kuchen. Uh, Neem, je ons, hard, neem aan. Dat Ik wil nu even... Wat je is voor jou en niet Droomvrouw? Ik wil, voor jou. Ja, voor, voor, jou. voor jou. Ik wil even je stem live horen. Ja, echt wel. Oh. Maar twee zinnen, zeg. Oké, okay, nou ja. Uh, voor jou, oké. Okay. Uh, voor jou, voor jou. Ik geef zomaar alles op. Voor jou. Nou. Ja. Ja. ja. Nee, het is echt hoor. Het is echt. Het spat hier de studio uit. Ongelooflijk. Uh, vriend, uh, Zandvoort heeft geweten dat jij een, een, een nieuwe plaats had. Ja. De Haltestraat werd dat afgesloten. Echt, ja. Nou, dat gebeurt zelden. Dat dat, uh, dat, ja, dat, dat voorkomt. Ik nog af en toe wel een beetje boos aangekeken hoor, als ik de, als ik de straat in loop. Maar goed. Ja. Het was ongelooflijk dat feestje. In ja, het was super gaaf. Het was echt. Uh... Een grote tent. Ja, nee, we hadden eigenlijk gewoon een idee gemaakt. En, uh, we gingen gewoon kijken, is het, is het uh, te realiseren? Mm -hmm. En uh, ja, met de gemeente gepraat. En, uh, nou die, eigenlijk iedereen, alle partijen stonden er wel voor open. En uh, voor het wist, uh, eigenlijk uh, uh, hadden we het in leuk, werking is gezet. Het is ook leuk, zo spontaan iets, uh, iets ja. te regelen. Ja, ik, ik, ja ik, ik, ik vond het ontzettend leuk omdat het de plek is ook waar ik toen ook begonnen ben. En uh, ik heb mijn, die cd-presentatie daarvoor heb ik in Bloemendaal gedaan. Dat is ook ontzettend gaaf. Op het strand bij Bietclub vroeger. Ook 600 man aanwezig. En een mooi weer. En het zat allemaal mee. En, en ook dit weer was, was ook weer echt één groot feest. Wat is het volgende? Uh, het volgende, ja. Nou, ik, ik, je hebt ik, nou de Halterstraat ik, gehad. De ja, het wordt nou op naar de Zikkerroom. Ahoy ja. <laughs> nee. nou, nee. ben je ook al geweest? Ja, Hooi heb ik ook al mogen staan. Ja, ja niet... Uh, N niet helemaal alleen hoor, maar uh, wel op het podium mogen staan. Met ja? de toppers of niet? Nee, dat was een, uh, het, was een, het was een soort, uh, ja, soort artiesttafel met, uh, ja, noem maar op, uh, weet je, Marianne Weber en al, al, allerlei grote namen. En ik mocht daar ook uh, bij aanwezig zijn. Dat was ook wel super gaaf. Dus dat, uh, dat voelde wel alsof ik uh, en moest er nog een keer terugkomen. Zeg maar. En beperkt zich niet alleen tot Nederland, want ook een Spanje treed je op. Ja, klopt, ja. Ja, ik, ik, ik ben dit, eigenlijk dit jaar uh, ik ben in Ibiza geweest uh, om op te treden. Ik ben in Spanje geweest afgelopen september. Dus ik heb uh, er waren geen nare vakantiebestemmingen uiteraard. <laughs> <laughs> Allebei lekker weer. Dus uh, ja, ook, ook, ook, ook, ja ook, ook op dat soort plekken. Tenminste natuurlijk niet door de bevolking uit Spanje. Maar ja, dat zijn natuurlijk veel vakantiegangers. En uh, ja, die zeggen gewoon, uh, kom maar deze kant op. Nou, dan ben ik de moeilijkste niet. Leuk toch? Ja, leuk. <laughs> nee. Dus de hotel, dat kunnen we voorlopig vergeten. Nog even wel, ja. Je agenda zit vol. Ja, dat is wel het allermooiste. Daar ben ik echt het aller, aller, allerblijst mee. Dat ik gewoon echt een hele, hele goede agenda heb. Tot uh, ja, een aantal maanden nog verder. Gewoon op, ook op allerlei plekken. Wat ik al zei, Groningen, Berg op Zoom, uh, Kastieke. Mag ik uh, vragen of het goed verdient? <laughs> ja, mag, dat je mag je wel vragen, vragen, maar dat geeft u nooit antwoord. op. Nou ja, ik kan het altijd proberen. Nou, je je, je beroep gekozen. Ik ben vrij open, hoor, wat, wat, wat dat betreft. <laughs> Heb nou, je ik... een auto met chauffeur? Want als jij uh, ja, naar ja. Groningen moet, dan is het levensgevaarlijk... als jij bekhaft af, s'nachts weer terug moet Ja, klopt. Nou, ik, ik, uh, ik ben ontzettend blij dat ik... Uh, ik doe alles met mijn vader. Mijn vader die gaat altijd mee en die uh, rijdt ook altijd, uh, altijd de auto... Uh, ik heb wel een eigen auto. Gewoon uh, natuurlijk ook... Uh, om zelf boodschappen gekocht, te doen om, in het dorp. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> nee, dus ik ben ontzettend blij dat hij... Uh, hij, hij is altijd mee. En uh, dat is gewoon een soort iets waarop ik kan terugvallen. Gewoon lekker als je echt moe bent. Als je twee, drie opredens hebt gedaan. En je bent gewoon gebroken. Dan, uh, dan hoef ik niet de afsluitdijk op. Nee. Dan, dan doe ik mijn ogen dicht. En, uh, Hoe staat het met de fanmail? <laughs> heb je al veel huwelijksaanzoeken gehad? <laughs> <laughs> ja. Ja? Nee, nee, nee. Ik, ik, ik, ik heb wel echt ontzettend veel uh, leuke, leuke mensen. Ook jongens en ook meiden die uh, eigenlijk uh, vrij vaak naar nou, optredens van me komen. Dat is wel echt heel, heel erg leuk om te zien. En, uh, ik heb een vriendin, dus ik moet... Uh, maar ze staan dus niet gaan. voor de deur? <laughs> In ieder geval niet voor liefdes aanzoeken. Misschien als <lacht> ze nog geld van me krijgen. Maar... <lacht> als we nee, zachtwoorders zijn, en vooral meisjes. Waar kunnen ze jou zien de komende dagen? Uh, waar kunnen ze mij zien? Uh, nou, trekt, ik sta redelijk dicht. Ik, ik moet, uh, vanmiddag moet ik uh, naar, uh, naar de voetbalclub. Dat is in Bart overdorp, Kratius. Een vrij uh, grote voetbalclub. We hebben weer een uh, belangrijke wedstrijd van het eerste elftal. Dus ik treed uh, ja, aansluitend daaraan op. Uh, maandag ben ik in, uh, in Amsterdam. In een, uh, in een café. Bastille heet dat. Ik weet het En. Volgend weekend durf ik eigenlijk nog niet, niet, nog niet zeg maar, de mensen die uh, geïnteresseerd zijn kunnen alles uh, volgen op mijn social media. Ja, Facebook. wat is dat? Want de, je hebt een website. De website is gewoon heel makkelijk, www.yvesberense.nl Ja, eventjes goed gespeld. Ja, je krijgt het zo te hoor. Yves, ja, mensen hebben nog wel eens last met mijn naam. Ja, Yves. Ja, het is uh, eigenlijk gewoon Yves van Yves Saint Laurent. En dan Berense. Berense, dus zonder ja. N aan het eind. Okay, ja. ja. .nl. Ja. En als je diezelfde naam intikt op Facebook, dan krijg je, je mijn pagina, etc. Et, et dan kunnen ze je volgen. Alles En alles, zien. En alles <lacht> van je hele historie kunnen ze bekijken. Ja, helemaal. Geweldig. Top. Leuk, hè? Top dat je ja. erbij mocht zijn, jongens. Ja. Ik, ik, ik ben toch wel verrast. Ik ben uh, je bent verrast, nog stil, hè? Ja. Nog stil <lacht> <lacht> Als ik die stem hoor, dan denk ik van. nou, jouw staan. <lacht> ja. <lacht> dat is lang geleden. <lacht> um, <lacht> ik, ik ben buitengewoon blij. Ik ga je volgen. Oké, okay, dan. Um, we gaan nog veel ja. van je horen. En ik ben trots ik ben dat je hier bij ons bent geweest. Nee, ik ben blij dat je erbij bent. En dat was hè? Hier, hij zit naast me. kijk, kijk. Zandvoorter, jongen. Nou, hij, gaat, hij gaat de hitlijsten bestormen. En, uh, en over tien jaar, dan zeggen we, weet je nog wel, G, hij zat bij ons. Over tien jaar, ja. Over vijf jaar. Over vijf jaar. Ja. In die tussentijd kunnen we je ook nog vragen, hoor. Precies. Hè? Toch? Ja, absoluut. Ja, ik kom graag langs, jongens. Dankjewel. Hey, bekompte, uh, be uh, bedankt <laughs> en uh, erg veel succes. Dankjewel, Dankjewel jongens. You. Succes. Jo. We gaan uh, luisteren naar het volgende nummertje. Ik kijk naar Auken. Hij heeft iets klaar staan. Uh, Never comes the day For my love and me I feel her gently sighing As the evening slips away If only you knew what's inside Kunnen genieten van de Moody Blues ja. met Never Comes The Day. Ja. Nou, dan moeten we maar even afwachten of die afwachten, dag nog wel inderdaad. komt. Maar dat horen we in het tweede uur. Dat horen we in het tweede uur. Uh, en, en ondertussen uh, komt het VVD-bolwerk uh, binnen. Uh, we gaan eventjes wat aan de agenda doen. Ja, een klein stukje. Want die is zo groot, we doen even straks even de hebben. rest. Ja. Gerrie, waar beginnen we mee? We beginnen met uh, de expositie uh, Hedendaags Realisme uh, in het Zandvoorts Museum. Dat is nog tot en met 13 november te bezichtigen. Dat is echt een hele mooie tentoonstelling. Goed zo. En daarna kunnen we... we kunnen natuurlijk ook nog steeds naar de... Badhuisplein en Kerkplein. Ja, staan er die nog. zandsculpturen, want zijn ze mooie. Ja, prachtig. Ik zou toch wel eens willen weten hoeveel foto's daarvan gemaakt worden. Heel want veel. je ziet iedereen daar... maar foto's maken. Um, uh, ver, verder is het voor... Uh, de duinen natuurlijk... de mooiste tijd op dit moment. Want er zijn excursies. Zandfoot goes wild. Uh, dat gaat over de bronstijd. En je hoort de ja. dieren... Het zijn geen mannen, maar het zijn elanden. Of geen elanden, damherten die er door de duinen heen stormen ja. op zoek naar vrouwtjes. Ik hoop ja. dat er geen clowns tussen zitten. Nee, dat, dat moet je maar afwachten nog. Vervolgens hebben we de DNRT, de Dutch National Racing Team... die deze zondag haar races houden op het circuit. En dat zijn de finale races. Ja. Ik ben benieuwd wie er gaat winnen. Ja, en dan hebben we 16 oktober... Uh, 3 Design, uh, dat is een tekenprogramma in, het, uh, in de bibliotheek in Zandvoort. En dat is van 1 tot 3 in de middag. En je kan tegelijkertijd naar de klessenconcerts. concerts, daar hebben we het net over ja. gehad... waarin uh, de septentrines daar gaan optreden om drie uur, kerk open om half drie, entree, vijf euro. Ja, en dan 22 oktober, dat is alweer een week verder... dan komt er iets leuks, dat is de drive-in bios bioscoop op het circuit. Uh, wordt er gehouden, worden twee films gedraaid... Uh, zo, Tropolis en de Jungle Book. En de aanvang is om 6 uur, uur en om half 10. 20 euro per auto, wordt er gevraagd. ga je met vier mensen in. Kost 5 ja? euro per persoon. Ja, dat is niet duur. En ja. je kan de kaarten bij de VVV uh, krijgen. Goed zo. Ja, en dan uh, 28 oktober. We gaan even een weekje verder. Hebben we in uh, het Wapen van Zandvoort om 8 uur s avonds een zangavond met het koor, grootkoor. De wapenzangers. De wapenzangers. En dat is leuk, hoor. Dan krijgen we op 28 oktober... de Open Nederlandse Kampioenschappen Garnalenpellen. Weer bij Thalassa. Kan jij een beetje Garnalenpellen? Helemaal niet. Jij wel? Nee? Ja, ik kan het. Ik Goed? kan het. Maar ik verlies het, hoor. Want er zijn een aantal kampioenen hier in Zandvoort. En uh, dat, dat is gewoon niet leuk. Zoals zij pellen. Nee, ja. ik vang ze wel. Uh, en de, eet ze, hè? En de en de eet tijd ze. komt eraan nu weer. Dat ze nu in ja, de grote Ja, je ziet ze zee. al, hè? Je ja, maar ze Ze vangen he? nog weinig. Ze zijn erg kleine granaatjes. Ja, dus je moet nog een, eigenlijk een week of drie wachten. En dan worden ze wat groter. Dan komen ze dicht onder de kant. Okay. En het is een uurtje lopen met je kroon. Dan heb je een emmer vol. Ja. Koken. Ja. Even uit laten wazen. <laughs> en meteen pellen en opeten. Nee, en dat, dat gebeurt dus bij Talassa. Ja. Is het kampioenschap. Dan komen die echte zandvursers. Nou, en dan als laatste. We hebben de Misa Criola. Die hebben we net behandeld met Toos. Op 30 oktober.